Raymond Sree Rijm met het NWS-journaal. Buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeenten, de zogenaamde BOA's... moeten de bevoegdheid krijgen zelf boetes uit te delen... voor fietsen zonder licht, niet hands-free bellen en door roodrijden. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in het AD. Op dit moment schrijven gemeenteambtenaren wel bonnen uit... voor foutparkeren en afvaldumping. Maar de opbrengst daarvan gaat direct naar de schatkist. De gemeenten lopen daardoor miljoenen euro's mis. En de VNG vindt dat onrechtvaardig. Een verwarde man heeft in Den Haag een agent gestoken met een mes. De verdachte is vervolgens neergeschoten, zegt de politie. Hij is geraakt in zijn been en de man heeft zichzelf daarna met een mes in zijn gezicht verwond. Volgens een woordvoerder vallen de verwondingen van de agent mee. Hoe het met de verdachte gaat, is niet bekend. De Israëlische premier Netanyahu heeft zijn nieuwe kabinet rond. Naast zijn eigen Likud-partij bestaat zijn kabinet uit vier rechtse en religieuze partijen. Alle posten zijn verdeeld en de ploeg heeft de goedkeuring van de Knesset. Netanjahu blijft niet alleen premier, maar behoudt ook de post van minister van Buitenlandse Zaken. Een communiefeest in een feestzaal in Sittard is vannacht uitgelopen op een grote vechtpartij. Vier mensen raakten licht gewond. er waren zeker tien mensen betrokken bij de ruzie. Om de situatie onder controle te krijgen werd een groot aantal agenten ingezet, zegt de politie. Over de aanleiding voor de vechtpartij is nog niets bekend.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 Het is dus voor het eerst dat voor een Mondrian zoveel wordt betaald. Het Kunstwerk Compositie nummer 3 uit 1929 ging onder de hamer bij Veilinghuis Christies. Verwacht werd dat het tussen de 15 en 25 miljoen euro op zou brengen. En dan het weer in het zuiden bewolkt. Er valt wat regen. In het noorden is het juist droog en tamelijk helder. Overdag trekt de regen in het zuidoosten al snel weg. En daarna gaat overal de zon schijnen. Het wordt tussen de 13 en 19 graden. Dit was DFM. Verkeersupdate.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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. Beleef het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. People who are born in May dress their hearts in Sunday clothes.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 A distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you and me, the people who are born in May need the folks born in July, and the folks born in July like me will always feel the need. Home in their arms forevermore, thanking every star. Goedemorgen Zandvoort, goedemorgen Vogelzang, goedemorgen Bloemendaal, nou kortom goedemorgen iedereen in de directe omgeving hier. Een stralend zonnetje, dus dat gaat een topdag worden deze Moederdag 2015. Hartelijk welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Auke Beuving en ja, we gaan weer wat leuke jazzmuziek draaien. En dat is Moederdag, daar kunnen we niet omheen. Dus dan krijgen we meteen Carla blij met Your Mother. begin op deze zondagochtend uh, Carla Blair Big Band uh, van de cd Looking for America. Ja, uh, wat mag je in deze uitzending verwachten? Ik kijk even op mijn lijstje. Uh, nou, een paar grote dames, Nederlands zal ik dan zeggen, Sousha Citroen, V. Klaassen, maar ook een aantal buitenlandse dames natuurlijk, Ben Webster, Chris Botti, uh, Gregor Mare, Eric Johnson en Mike Stern, uh, twee hedendaagse gitaristen. Barbara Morrison, eigenlijk weer te veel om op te noemen. Dus laten we rustig verder gaan met een van de grote Nederlandse namen. Susha Citroen. En uh, ja, in 1980 gedebuteerd North sea Jazz Festival. The Virgin Voice wordt ze wel genoemd. En uh, ja, die heeft een hele mooie cd gemaakt. En daarvan staat het nummer Song for Ma. Dat komt natuurlijk heel mooi uit. Deze cd is heel hoog gewaardeerd in het stamboek voor de, de, de, de, de standboek the jazz. The Penguin Guide of Jazz. Song for Ma, Sousha Citroen. I hear a faint melody, gentle and sweet It's taking me back to the house of my mother And there in the garden, up in a tree I look at our home from the top of the world No one can touch me, for this is my kingdom in our love Sousia Citroen, songformat van de gelijknamige cd. Ze deed 1998 alweer. En daar zijn allerlei uh, composities van haarzelf. Uh, vooral veel uh, uh, terugkijken, herinneringen. Herinneringen aan moeder, herinneringen aan haar huis. Nou, kortom, een hele mooie cd. Zeer de moeite waard. Uh, ja, moederdag. En dan, uh, dan kan je natuurlijk ook niet om Larry Correll, John Schofield en Joe Beck heen... die een prachtig nummer hebben geschreven, Mother's Day... De drie gitaristen Larry Corral, Joe Schofield en Joe Beck... Uh, Mother's Day van de cd Tributarities, 1990 alweer. Ja, ik heb nog meer gitaristen op de rol staan vandaag. Ik dacht uh, Philip Katrien, onze Belgische vriend... en ook ja, een hedendaags duo, Eric Johnson en Mike Stern... die onlangs een prachtige cd gemaakt hebben. Dus als je van gitaarmuziek houdt, zit je goed hier bij CFN uh, uh, Jazz... Uh, het volgende nummer, wat zeer de moeite waard is, maar wat is eigenlijk geen echte jazz, maar meer RB, is A Mother's Love, uh, gezongen door Kim. Everything, everything's all right To a mother's love You are bound You can rest On sacred ground In a mother's love, you are free to dream because she sees what he In a mother's love, you see the sun, enough for two, but you are one, in a mother's love. Something hurts, you can heal, yes, mother's love is real, you grow, because she knows Let you go. Op moedersdag deze mooie muziek van Kim van de cd Intimacy 2010 en in Mothers Love. Ja, je hebt allemaal natuurlijk je herinneringen. Vroeger, toen je nog op school zat en je cadeautjes ging maken voor je, je moeder. Een uh, duimpotje of een mooie tekening, een plakwerkje of een bloempot die je beschilderde. Nou, en dat mee naar huis mokkelen en ergens verstoppen, dat waren de mooie herinneringen natuurlijk. En dan op zondagochtend aan bed van moeder, zou ik maar zeggen. Om je presentje te overhandigen. Ja, wie weet ga je wel ontbijten. En, uh, uh, of moet je nog ontbijten? Nou, dat kan in Zandvoort, want er is natuurlijk in Zandvoort vanochtend om 11 uur uh, Moederdagprins op het kerkplein en in de kerk. En wie weet ga er wel naartoe. Eens uh, even kijken wat er op de lijst hebben staan. Uh, echte jazz weer van Reggie Codrington. Mother, you are beautiful. Uh, uh, Reggie Codrington is een, uh, een zoon van de, de bekende. Eens uh, even kijken hoor. Zijn vader was natuurlijk een hele bekende muzikant. Codrington Ray, dacht ik dat hij heette. En die heeft met de grote op, in de jazzmuziek samengespeeld. Maar Reggie, geboren in uh, North Carolina, Verenigde Staten. Uh, ik, ik kan er ook wat van. Mother, you are beautiful. G. Carrington, uh, geboren in uh, Fayetteville, uh, North Carolina. Ik zei het al, en, uh, een saxofonist van uh, deze tijd. Uh, het hoor je ook al aan de klank van de muziek. En dan is het tijd voor iets Nederlands tanig. Is het jazz? Nee, is het leuk? Ja. Hans Dorenstein, Moederdag. Moeder, wij staan hier voor uw bed... met een versje en een beschuit. Tee, dat hebben we al...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 Deze bijzondere klunk van Hans Dorrestein is het tijd voor echte hele mooie muziek. Een van de mooiste platen over moederdag die ik ken. Uh, ja, iedereen heeft een moeder gehad en heel veel moeders leven niet meer. En dat heeft Ray Charles op een prachtige manier uh, bezongen. in het nummer Mother. Uh, ik vond het op de CD The Essentials NCD 2013 Mother en eigenlijk een eerbetoon aan uh, voor iedereen die zijn moeder niet meer heeft en het toch nog uh, mist en dat zijn er hele vele onder ons natuurlijk een Moederdag zonder moeder ja lastig en naar. Uh, dan gaan we toch eens naar een stukje echte jazz zou ik maar zeggen Steve Grossman uh, een uh, jazz fusion speler uh, saxofonist uh, heeft uh, Wayne Shorter vervangen in Miles Davis uh, band. En uh, die heeft ook een mooi nummer geschreven. Song for My Mother. Het is een vrij lang nummer, zie ik. Het is echt uh, bijna acht minuten, dus dat is uh, een beetje te veel van het goede. Steve Crossman, uh, Quartet, met uh, Michael Petrucciani. Song for my mother. Ja, dan is het uh, toch tijd om weer eens wat anders te draaien. Niet het alles gaat over moederdag natuurlijk. En het volgende wordt gezongen door Patricia Kaas. Een Franse, Duitse zangeres. En uh, die heeft een mooi nummer gemaakt. Dus even kijken waar ik in staan. sta. The Summer Nose. Ja, het wordt een beetje zo bedachtig. Toen ik uh, vanochtend... Uh, uh, richting Zandvoort kwam, zag ik overal al. Uh, dat het korte broeken weer was. Want uh, het uh, gaat een goede temperatuur worden vandaag. Patricia Kaas, The Summer Nose. The summer smiles. The summer knows. and on a shame.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 van Patricia Kaas van de CD uh, Piano Bar. Een CD uit 2002, geproduceerd door Michel Legrand. En dat kon je ook horen aan deze muziek. De Summer Nose is van Michel Legrand en dat komt uit de film uh, The Summer of 42, dacht ik. Uh, opvallend kan ik melden dat uh, deze CD uh, in Frankrijk bijna niet verkocht is. Wel veel verkocht in Duitsland, Rusland, Engeland, Finland. Maar Frankrijk zelf bleef achter. Ra, ra, ra. Hoe komt dat? Engels misschien? Uh, dan is het weer tijd voor... Ja, we draaien jazz en more, zou ik bijna zeggen. Er zit van alles in, in dit programma. En tijd voor echte jazz. Maria Schneider Orchestra. Ik ken de naam in de jazz. Uh, in 1992 richtte ze haar eigen big band op. Maria Schneider Jazz Orchestra. Waarmee ze iedere maandag optrad in de jazzclub Visions in New York. En ze heeft ontzettend veel werk gecomponeerd voor verschillende orkesten. Ook voor het Metropoolorkest onder andere. En van haar het nummer Last Season van de CD The Days of Wine and Roses. ...klanken Maria Schneider. Een uh, ja, multitalent, kon op haar vijf... of de alt-piano spelen, speelde in de schoolband... ...viaal, klarinet En uh, ja, heeft muziek gestudeerd... ...en uh, heeft ook in de filmbranche gewerkt... ...als assistent van Jill Evans. Uh, onder andere muziek van uh, Color of Money... ...en Absolute Beginners. Daar heeft ze aan mee geholpen. En kortom, een multitalent en haar orkest... ...is heel bekend in de jazzwereld. Dan is het nu tijd voor iets heel anders. Ik ga het even opzoeken waar ik het heb staan. moment, daar komt-ie... Het is getiteld Petra Magoni en Fabrizio Spin. Uh, die spelen. De ene is een zangeres en de andere speelt cello en die spelen popmuziek, maar op een, een leuke jazzy-achtige manier, Italiaans. Musica Nuda, Nuda. I love Het Italiaans klukje. Uh, musica, musica Nuda. Bestaande uit Petra Magioni en Fabrizio Spinetti. Mooie muziek, heel veel popmuziek. Vind je dit leuk? Moet je eens op uh, YouTube kijken. Er staan heel veel filmpjes van deze twee muzikanten. Arcello en Zang. Ja, dan gaan we eens wat echte jazz draaien. Kenny Dorham kunnen we niet omheen, natuurlijk. En daar spelen we van. Eens even kijken wat we op de lijst hebben staan vandaag. Kenny Dorham, alone together. ...naar het eerste uur van het uh, CFM Jazz. Uh, het thema was natuurlijk moederdag. Uh, we hebben van alles wat geraaid. Jazz, uh, pop, zelfs Nederlands dalig. En daar gaan we dan natuurlijk het tweede uur gewoon mee door. Mijn naam is Alko Beuving en ik hoop je graag weer terug te zien... ...na de klok van tien uur. Ben je aan het ontbijt? Eet rustig verder. Heb je al gegeten? Maak er een mooie dag van. Moet je op bezoek? Uh, uh, nou, wens je een goede reis en heel veel gezelligheid. Tot na de klok van tien. En ik draai toch nog een stukje van... Uh, uh, Petra Magioni en Felicico Spinetti. Spine Spine Muzika nuda tot de klok van 11 uur. Like a father, a touch for the very first time, like a buggin when your heart beats, next to oh mine gonna give you all my love boy. My fear is fading fast, been saving it all for you 'cause only love can last. You're so fine and you're mine, make me strong